Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Griekse conservatieve leider Samaras is er niet in geslaagd een regering te vormen. Hij zegt dat het onmogelijk was om tot een akkoord met andere partijen te komen... en geeft de formatieopdracht terug aan de president. Samaras kreeg gisteren de meeste stemmen bij de verkiezingen in Griekenland. Een coalitie van linkse partijen krijgt nu de kans om een regering te vormen. De nieuwe strenge wachtgeldregeling voor politici geldt ook voor huidige Kamerleden. Dat meldt RTL Nieuws.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 Het weer het blijft bijna overal droog. Vanavond alleen aan zee, kans op een bui. Morgen half tot zwaar bewolkt, in het westen af en toe wat lichte regen. Smiddags dus ook in het binnenland een bui. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Golden ZFM. Shopping. Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom. Weer een nieuwe aflevering van Golden C.F.M. En wat voor een. Het afgelopen nummer, dat uh, bleek al, uh, de, ja dat zet eigenlijk de toon voor vanavond. Maar we begonnen met uh, The Night Dead Dove, All Dixie Down, een nummer van de band. Omdat uh, Helm uh, afgelopen vrijdag op 71-jarige leeftijd is overleden. Levin Helm was de drummer en zanger van de band. En de band is een hele tijd uh, uh, begeleidingsgroep van Bob Dylan geweest. Dus niks is mee. Daarna de changeling van de Doors. Goedenavond, Patrick van Kessel en Sean K. Kamp. Leuk dat jullie er zijn. Nou, dat moet nog wel blijken. Nou, voor... ja, dat zou ik ook voor was... het he eerste nummer. Het eerste nummer was perfect. Nou, dat wel. Van maar, jullie. We kwamen binnen en er was helemaal niks te drinken. Ja hoor, maar, en water. Ik ga eventjes erbij pakken wat wij hebben afgesproken. Dat nou, gaan we niet doen, want we gaan zo meteen naar drie andere nummers. <laughs> Hij Hey, hey laat het er dat zijn, man. Uh, jullie hebben samen die lijst opgesteld. Ik weet dat, uh, dat hij zijn stempel opgedrukt heeft, John. Um, ja. Een beetje, beetje moeilijk eigenlijk, hè? Ja, kijk, er dus stond Ronnie Tober op, daar ben ik niet mee akkoord gegaan. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wel. uit die tijd oh, breng over. Breng die roze, maar als ding, dat gaat we, we niet. Doen, gaan we niet doen. Het dingetje miste ik eigenlijk. Nou, dat heb ik. ik heb, we hebben er wel voor nagedacht, maar. Ja, is dat van de ja, tijd? Ja, ja zeker. Is, ja, 72. Ja, was Frank, Frankie was een hit met uh, Ga wegleen, of kom, ja, ja. weet ik veel, was hij een hit? Ja, ja. Nou, echt, ja, ja. die draaiden we toen in de Camel Club, long, long time ago. We zaten in een hele andere flow toen wij die <laughs> lijst samenstelden, dus dat was niet, uh, daar zat geen dingetje bij. Ik, ik vind het, ik vind er heel verpante dingen bij zitten, met name uh, hele goede nummers uit uh, hele goede albums, die eigenlijk niet bekend zijn. De albums wel, maar die nummers niet. Ja, dat is om dat ook omdat we denken van ja we, we, we willen niet een top 1000 maken Van, bij wijze van, spreken, of, of, van de betreden paarden We wilden een ja. beetje ook uh, Wel van uh, goede artiesten Maar dan een ja. niet zo bekend nummer maar dat wij... Nou, dat ja. is jullie behoorlijk gelukt ja Absoluut uh, We gaan namelijk verder zo meteen met de paddlers Just a pretty song Perfect natuurlijk, ja. hem het orgeltje ja. Heerlijk, met z'n ja, drieën muziek besmijker. Maar je kende het helemaal niet Maar hij kwam ooit eens een keer een jaar of twee geleden met die paddlers aan ja. En in, toen was het in één keer 30 nummers ben ik een omhoog. Heel hele grote ik, ik alleen maar één nummer vind ik leuk. Weet je ik wel. heb ze één keer, ik heb ze één mogen zien ooit in de Blue Note op het uh, station ja. Splein, toen Plein ja. uh, van Lief van Lok georganiseerd, Motan. Mojo. Ja. Mojo was dat. Ja. Ja. Oh, okay. Super! Sinds die ja. ik de grote fan van. En met name van de Hematoor het okay. eindeloos instrument. Vervolgens Bos boskers. Ook niet de eerste de beste? Nee. Eh, uh, lowdown, ja, vind ja. ik even Het is gewoon elke keer, als, die, als je dat hoort, ja, dat blijft goed. En als ik het op de radio hoor, gaat de radio ja, hard. Ja, Simpel is dat. Dat is het, uh, ja, het blijft, dat blijft, dat vind ik wel belangrijk. Dat je denkt, ja, sommige nummers. Dan denk je, ja, dat was toen en dat is... Maar dat, dat kan de tand des tijds niet doorstaan, maar dit is... Maar je, jij hebt hetzelfde gevoel als ik. heb. Jij bent in die tijd ook groot geworden. Ja. En die nummers blijven bijstaan, want het zijn gewoon goede nummers. Ja, het is natuurlijk toch een belangrijke tijd geweest. Want het, ja, voor die tijd hadden de de droeg ze Petticoats. En uh, uh, My Boy Lollipop. Ik bedoel, is toch in vrij korte tijd. En daar ben ik wel blij om. Dat de, de muziek uh, voor jongen uh, zo speciaal is geworden. En het is, ja, de elektrische gitaar. We wel... Dat is, het was bij, bij in feite voorlopig van wat ze nu hebben, natuurlijk. Ja. En dan als laatste van de drie ILO. Dat ik ja, luidlopers niet mijn dingen nee, heeft. Nee, daar ja, heb er niks. Ik ja, vind nou, het heel slijmerige, gekidseerd. Ik heb alle albums ze dus he? vind het wel hele goede muziek. Ja, simpel maar ik ja. ben dus meer van de rock'n'roll, zou ik zeggen. Ja, nou goed. En dan ja. doe jij straks je ogen dicht, dan gaan we het wel draaien. Een beetje jazzy rock'n'roll. -rock. Laat me horen, dan, Dank je wel. Just a pretty I the crowd, putting your business in the street, talking out loud, saying your ball up this and that, how much you spent, I swear she must believe it's all heaven said, hey now, I better bring that woman round, to the sorrow, truth, or true, the dirt. Yeah. Nothing you can't handle. Nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the lot. Turn on your love light, turn it maybe to yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Yeah, you better come on back to town. It's the sad, sad truth. The dirty load Wayne van uh, ja, een heleboel uh, goede Britse bands gespeeld, goed geleerd. En uh, die maakte onder andere dit nummer Evil Woman. Goed vervolgens, en daar kijk ik even Patrick aan, All on the Watchtower, Jimi Hendrix Experience. Ik moet nu heel serieus geworden. Ja, nou nee, ik, moet ik je serieus ja, Jawel, dat moet kunnen gewoon. Jimi Hendrix jij hebt dit ook gezongen. All on the Watchtower is gewoon het nummer, vind ik. Jij hebt het ook gezongen. Ja, ja, ja. Bij ja, elke optreden. Ja, het is gewoon een kikke nummer, dus uh, ja. En dan was het wel een beetje amateuristisch jammer... natuurlijk, maar... Wat wij deden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, Jimi draaien zich om in zijn krap. Ja. Ja. Ja. En kijk ik nou naar John, dat is Steely ja. Den Steely Den, ja, ja dat is ik je een, een supergroep eigenlijk? Ja, ik is mijn fa absolute favoriete groep Als je dan ergens voor zou moeten kiezen Dan is Steely Den Vind ik echt alles goed van Er zijn misschien twee nummers Die misschien ietsje minder zijn Maar er zijn vindt... ook al twee nummers die ietsje beter zijn Nou, maar dat is goed. het hele oeuvre ja. staat ja. voor mij op nummer één. Goed, wij draaien dan uh, Pets Logic niet zo bekend? Nee, uit vroeg werk, maar ik geloof als het goed is, is dit een live uh, versie met, is we gaan het straks met Michael McDonald als uh, gastzanger. Ja, oké, okay. en dan uh, Blas en Tiers, uh, symfonische Rock, toch enigszins, sinds ja. beetje daar hadden we yes. dit ja, over. En dus, heel dus blaas, toch, als... en dus toch wel van zijn kant, dus, ja. Ja, ja, dus, dus hij kraakt het, ja. he, het, ja. het aan de ene kant af, Ilo, symfonisch en de twee andere kant hij er niet bij Als het zijn, dan is het dat zouden we niet gaan zeggen. Dan is het in één keer goed. Dat bedoel ik. We gaan later <laughs> naar All Along the Watchtower, Passion Logic en Spinning Wheel. Kijk. Yeah. There must be some kind of Zet een Can't stand Zet en eh, met een prachtige spinning wheel. Um, de volgende drie nummers: Kashmir. Ja, dat... we draaien drie nummers en dit is eigenlijk het minst bekende van de drie die we gaan draaien. Uh, ja, maar uh, ik vind het wel een van de betere nummers. Het is echt uh, dat je denkt: ja, daar wil je, daar wil je bij zijn. Let's have ja. ja. Kashmir. Prachtig. Ik zou het best natuurlijk wel een keertje trouwens. Lijkt mij. Ja? Ja, lijkt me wel. Hele goede... Goed, we gaan naar het volgende. <laughs> de, <tapijt. laughs> ja. de Volgende twee nummers zijn wel heel erg bekend geworden. Year of the Cat natuurlijk van L. Stewart. En White Rabbit van Jefferson Airplane. Dat was een Fort Jefferson Airship werd natuurlijk. Ook eh, begin 70 jaar. Heerlijk. Ja, wat kan je bij uh, vliegen eigenlijk? Happy. Hippie, hippie, oh, hippies zijn we, ja, ja, ja. ja, maar dacht, dit is toch ook leuk. Ja, hier uh, ja, ja. dus, uh, of yeah. the Cats is wat, wat, wat, wat van de recentere datum? Ja, is, Patrick's keuze is ook niet mijn keuze. Maar en, ja, dat de zijn de nou even, net, even de betere nummers. Het is nou. Het album, het, uh, het album zou je kunnen waarderen als een standaard album. Ja, dus, natuurlijk is het goed dan de score. We, er, ja. we gaan, er, gaan aan luisteren, want we hebben niet zoveel tijd meer. lang horen dan. Kusje hier. With the kids and wide ribbons. <laughs> We moeten heel even dit, dit gaan uh, kortwieken, want uh, Cashmere is een nummer dat uh, ruim 8,5 minuten duurt. En we willen graag nog al die andere muziek laten horen. Het zal moeilijk worden. We gaan in ieder geval verder met Year of the Cat van L. Stewart, gevolgd door White Rabbit van uh, Justin an Airplane. Like a river running through The year of the cat While she looks at you So cool And eyes shining Like the moon in the sea She comes in and says Julie Even jongeren Het is niet al radig en top, dan moesten we dus even gaan uitzoeken wat we gaan draaien. We gaan in ieder geval nog voor u spelen, Dead Lady. Van de Isley Brothers. IJsley Brothers uh, live uitvoeren. Ja. Maar wat er mij, want jullie zitten bijna te kwijt al, twee. Nou, toevallig was er op de zwarte lijst. Uh, en, en we hadden eerst de, de, op de tv, want hij was met mij een En uh, we hadden echt lol, want eerst was er een special van, van Jimi Hendrix. En daarna kwam de zwarte lijst. Echt bijna alleen maar leuke muziek. En dan waren de Isley's, en toen hebben we echt een lachstype gehad. <lacht> hoe die eruit zag. Maar dat van genieten in zijn gouden glitterduik. <lacht> Maar, ja nee, het, het was mooi, want die die die, gozer die het zingt. Dat is de hoofdzanger die gozer, weet je, wel, die hebt dan ook echt zo'n ontzettend mooie kop gewoon uit die tijd. Met, ja. dat, met dat bekkie en dat met ook die pruik op zo. En dan zie je op een gegeven moment die gozer die de tweede stem... Afrohaar hoor, was geen bruik hoor. Afrohaar. Ja, maar dat is leek op een pruik. Ja. een bruik. Nee, het is... Uh, het is maar dan die gast die daar, die daar die tweede stem doet. Die staat daar al met zijn 200 kilo. En een duifpak aan. En een of ander gewaad. In, in, in, dit is, hij is aan het koeren, zeg ik. Ja, hij is aan het koeren. Maar uh, we hebben een lol gehad. Ja, ja. Ja, dat nou, voor de nummer dan, dan? oké. Okay. Ja, en het is, ja. het is natuurlijk gewoon... Pro Prachtig nummer, toch? Nou, bedoel, we het gaan... is ook te zwingen, oh. het zwingt de pan uit. Laten we daar nu maar even gaan draaien, want daarna moet ik afkondigen dan kunnen we nog één, misschien anderhalf nummer draaien. Yes. Maar dan hebben we het wel hierna over. En we gaan luisteren naar uh, That Lady en als het goed is een live versie van de Iceland Brothers. Dit was in ieder geval That uh, Lady van de Isley Brothers. Het was een live registratie. Uh, we gaan afsluiten met uh, onze gasten Sean Krijkamp en uh, Patrick van Kessel. Uh, leuk, ik vond het leuk dat jullie het waren. We hebben lekker over muziek uh, gebobbeld. Uh, jullie hebben mooie muziek meegenomen. Helaas wat langere nummers, daardoor kunnen we wat minder draaien, maar ik nodig jullie graag nog een keer uit en dan, uh, dan moet je je specialiseren in een minuut of 2,5 tot 3 per nummer, dan kunnen we er een oud draaien naartoe. Juist. Ja. goed heer, ik, uh, ik was ontzettend verheugd dat jullie er waren, vereerd ook. Nou, vereerd af en toe niet, maar dat geeft niet. Je <lacht> ja, maar ja. Verkeer, zit erbij, <lacht> maar ik bedoel dat het zo moet echt helemaal tochtborstelen. Oh, ik oh, <lacht> je <lacht> Niet doen, niet doen. Goed, we gaan nog even luisteren naar een uh, nummer dat ze mee hebben genomen. Dat is van Al Green. Het is uh, Love and Happiness. Uh, Referent Al Green. We hebben hem uh, twee jaar geleden op uh, North Sea Jazz Festival gezien. Erg geweldig, maar. Uh, dit is een, wel, toen was hij wel op zijn top. Uh, maar hij hoort eigenlijk niet op een Jazz Festival thuis, in feite. Uh, ja, maar goed. Maar daar, daar en... kan je de discussie over voeren. Ja. Toch? Na acht weken konden we weer de eerste borrel drinken. Oh, wacht. Ja, hoor. Dat weet ik genoeg. We gaan eruit met Love and Epis. Dank u wel voor uw aandacht. Over twee weken zijn we weer live vanuit de studio aan het Gasthuisplein, Hoek, Kruisstraat. En dan hebben we weer een speciale gast voor u. Dank u wel voor uw aandacht. Graag tot ziens. Something that can make you do wrong Make you do right. I'm on the phone Three o'clock in the morning Yeah Talking about How she can make it right Yeah Yeah Happiness is when You really feel good about somebody There's nothing wrong Being in love with someone Yeah. Oh baby. Love and a happiness. Love and a happiness. Love and happiness.